Ja, dat is nu. 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De bemanning van het toestel van Asiana Airlines... heeft kort voor de crash in San Francisco de landing afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor transport... op basis van de gegevens van de vluchtrecorders. De raad zegt dat er geen aanwijzingen voor problemen waren met het toestel... tot zeven seconden voor de crash... In eerste instantie probeerde de bemanning de snelheid te verhogen. Volgens de onderzoeksraad blijkt uit de recorders... dat het vliegtuig duidelijk langzamer vloog dan de bedoeling was. Anderhalve seconde voor de crash probeerde de bemanning... alsnog de landing af te breken door een zogeheten doorstart te maken. Maar daarvoor was het te laat. Het vliegtuig raakte de grond en de staart van het toestel schampte een dijk. Bij het ongeluk kwamen twee passagiers om het leven... en raakten tientallen mensen gewond. De nieuwe voorzitter van de Syrische oppositie, Ahmed Jarba... verwacht dat de rebellen snel wapens zullen krijgen uit Saudi-Arabië. Hun militaire positie is nu zwak... maar daar zal door de levering snel verandering in komen, verwacht hij. In een interview met Persbrook Reuters zei Jarba... dat de oppositie alleen aan een internationale conferentie in Geneve wil deelnemen... als de militaire positie van de rebellen is versterkt. De VS en Rusland zijn al lange tijd bezig om zo'n bijeenkomst van de grond te krijgen... maar het is tot nu toe niet gelukt. In Egypte lijkt overeenstemming te zijn bereikt over de benoeming van een interim-premier. Volgens de Staatstelevisie gaat niet de liberaal El Baradei, maar de sociaaldemocratische jurist Yul Dien de overgangsregering leiden. El Baradei zou dan interim-vice-president kunnen worden. Gisteren leek het erop dat El Baradei interim-premier zou worden... maar zijn benoeming werd afgeblazen na felle protesten van de Noer-partij. Het weer dan, het blijft vannacht helder. Overdag opnieuw een zonnige dag met maxima van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. We zijn terug bij de Echte Jan en de Radio van Boot. En ik ben de, totaal een snip Jan Roos. Zo, oh, zo zielig. ik ben Jan hefst, ik beeld, heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. je kunt straks gratis gebellen met 0800-121... voor wat de in de stelling van vanavond is. Nou, wat is de stelling, Jan? De Tour is geen ruk meer aan. Maar nu eerst. Maar nu eerst wat? Nou, dan gaan we verder met uh, onze, onze gast. Salet Karabulut namelijk uh, over de politiek gaan we even verder nog. Zouden er nu verkiezingen zijn, Jan? Namelijk zou de SP 24 zetels halen. De coalitie op 35... Uh, we vroegen ons al eerder af in deze uitzending hoe het verder moest met, uh, met onze regering. Nou, kunnen we kiezen, gaan we nog wat verder over het sharia -en probleem? Of uh, duiken we de voorspellingen in, de oplossingen en het afzijken van het kabinet? Nou, kijk, de sharia bestaan net niet, zegt mevrouw Karaboud. Dus nee. Daar gaan we een vatij hier niet over hebben. Laten we gewoon Rutte 2 lekker afzijken. Dat zit ik ook aan te denken. Noem nou. eens drie goede dingen dat ja. Rutte 2 voor ons heeft bewerkstelligd. We wogen 130 km per uur. <lacht> ja, maar die ook niet altijd overal. Nou, dan krijg je ja, maar dan dat is in. toch ook één brok ellende, jongens? Nou, daar weer wel, daar weer niet. hartstikke nee. onduidelijk. Zo, nou, ik moet inderdaad zeggen... Ja, nee, echt serieus. Ik echt, nou, ik zo nog zo nog vaak zit ik niet in de auto, hoor. Maar nee, die ene keer dat ik je, in de je, auto nee. zat... En dan is de hele milieuvriendelijke auto natuurlijk ook nog zeker. Nee, dat is bezig, helemaal niet milieuvriendelijk. Oh, nee. Alsjeblieft, ja, oh dat was ja. goed. Ze zijn heel milieuvriendelijk, maar... Ik oh, vind het ook best goed om in een goede auto te zitten. He nou, je uh, wat Boezersie zeggen hier, kom nou. Um, die 130-kilometer-zone, dat is uh... Ja, laten we het daar even niet over hebben. Drie goede punten! Ja, ja. oh ja. Ja, klopt. Um, Zit je leven toe? Je kunt het! Je kunt het! Ehm. Um, nee, echt serieus, jongens. Nou, dan gaan we een Balkan, dat je doen. Twee goede dingen! <laughs> of was het Wouter Dan waren we Wouter de bos. Was het Wouter Ja. het Nee, het, was het is Balkan. gewoon best nee, lastig. Balkan, Weet dat. je, ik vind, dus het, Balkan, ik vind heen, het wel knap. Oké, oké, oké. Ik vind het wel knap dat ondanks alle ellende ze nog steeds aan elkaar vasthouden. Nee, dat vind ik niet leuk. Inhoudelijk oh, moet okay. het zijn. Oh, maar er is toch best inhoudelijk? inhoud, hè? Nee, dat is gewoon omdat ze anders... Gewoon... Ze zijn aan 35 zetels, ze moeten wel. Jongens, wat knap dat jullie de hele thuis hebben wegbezuinigd. Zoiets. Dat nee. was, dat, uh, nee. gewoon één positief... Zeg nou één positief... Nee, bleden. echt, ik vind het lastig. Het hier had ik me op moeten voorbereiden. De tanks, de tanks die verkocht zijn. Hier had ik me op voor moeten... Nee. De tanks zijn toch juist niet verkocht? Oh, sorry, dacht ik. Oh, nee, die zijn niet verkocht. Nee, nee ik, uh, ik kom hier niet uit. Ik vind het een lastig vraag. niks. is niks goed. Ik vind het gewoon echt lastig. Rutte 2 heeft niks bereikt. Nou ja, uh, ze hebben best wel heel veel uh, bereikt. Uh, Massawerkloosheid. Oh ja. Um, nee, record. dan gaan we grapjes maken. Oké, okay, nee, dit is we, geen grap. Dit, wel, is, dit is echt waar. Het is echt waar. Is jaren hebben, nee, maar even serieus. Ik heb, ik heb uh, uh, van de week is, of het weekend een beetje nagedacht. Wat oh, hebben het ze eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja, wat hebben ze eigenlijk voor elkaar gekregen? En dat is toch echt best wel weinig. Ook van hun eigen plannen en ideeën en zo. Geen reet Nee. Nee, dat klopt. Hoe lang zitten ze nog? Ik ben nu aan het oh, timmeren sorry. met een flesje. Dat, uh, um, als u dat wil, uh, prima, maar dan moet ik even vertellen. De, de, dat gebonk op de achtergrond is dus mevrouw Caraboloet met een plastic flesje. <laughs> ja, aan uh, Ja, wat was je vraag, Jan? Wanneer uh, ja, zijn we van dit vreselijke kabinet Rutte 2 af? Ja? Ja, en wat moeten we dan doen? Want dat is wat ook nee, wat. nee, maar je moet geen dubbele vragen gaan stellen. Oh, nee. Sorry. Wanneer? Ja, Dan moet ik een beetje in mijn glazen bol gaan kijken. Maar. Ah, maar nou, ja... Ik, uh, maximaal een jaar... Geef nog een jaar. een jaar? Max, dat lang, Max, hoor. Max. Een beetje speling voor mezelf. Dat is, dat is, dat is, dat is een, een soort foutmarge van binnen een miljard jaar is de mensen uitgestorven. Nou, valt toch wel mee. Nee, maar, kijk, als ze nou natuurlijk naar die gemeenteraad verkiezen... gaan ze allebei gigantisch nat. Ja. Ja, dan moet er toch wel wat gebeuren. Ja, dat lijkt me ook. Dus en, daarna. En, Gaat het er eindelijk en, gebeuren, en, en, dan eigenlijk gebeuren dat jullie dan wel die zetels krijgen? Althans, er zijn zetels natuurlijk... Maar, maar, en ja, nog even, even, even. En wat ook belangrijk is, dat heel veel mensen... Um, uh, ja, het niet langer pikken, dat zo gaat natuurlijk. He, de, de, hoe meer weerstand, hoe wankeler ze worden. Zo werkt het ook wel weer. Dus gaat u ook demonstreren met de PVV? Met de PV gaat demonstreren tegen het kabinet. Nee, ik ga niet met de PVV uh, demonstreren. Niet? Wil je dan eigenlijk ja, een het eigen plein? Ja, krachtenbundel, daar zijn we volop mee bezig. En ik heb heel veel gedemonstreerd en dat zal ik ook nog doen... maar vermoedelijk ben ik daar niet bij. Waarom niet? Omdat het een PVV-demo is, zij organiseerde dat. Ik, uh... Ja, zij zijn dus heel erg tegen het kabinetsbeleid, bent u ook. Ja. Dat is toch mooi, geef haar een arm. Ja, nou ja, goed, er is, uh, ik, heb, ik heb die verzetstoertjes uh, uh, van hem nu gevolgd. <laughs> ben ik ben niet echt heel erg van onder de indruk. het niet? In... Nee. nee. Maar, maar daar leggen we wel vast even de vinger. Want de PVV wordt nu de grootste groeier hè, als het allemaal gaat, zoals uh, Maurice de Hond, bijvoorbeeld. Jullie ook. Uh, PVV ja, en VVD... Storten in elkaar. En de rest, ja, maar weet je, dat wat, zijn wat allemaal we... peilingen. Ja, dat weet ik wel. Maar ja, wat het gaat het dan, ja. dan? Wat moet het nou? Wat, worden we niet onbestuurbaar? Nee, joh. Oh, ja. Ik bedoel, dat is allemaal zo'n. Nou, weet je. Ja, maar wat moeten we. Ja, goed. Maar gaat het A1? Gaat het wel nu wel gebeuren dat al die zetels die jullie hadden moeten toevallen de vorige keer inderdaad gaan vallen? Nou, dan hoop ik. Dan moet je heel hard voor werken. We daarvoor... ja, moet wat je heel hard voor werken, heel hard je best voor doen. Nou ja, je, je, je, gewoon als je dampte het gewoon. En wat is er nu dan anders? Uh, alles is anders. Nu is alles anders. Uh, het, is, het is nooit meer uh, zoals een jaar geleden. Maar beste Sadet, of zou ik mevrouw, mevrouw Karen Maar weet je, ik ben daar, Nee, maar luister even. Ik ben daar echt geen Sadet dan. Nee. Ja, wat je wil, Sadet mag. Sadet uh, is het. Sadet. Ja. Sadet. Nee, exact. Mevrouw Karen mag. Maar Maar ik ben daar voor. in die zin. Uh, mag ik dan ook iets vragen? Ja, ja zeker. Nee, ik was nog die andere vraag van oh, de andere Jan aan het beantwoord, nou joh, ga je gang. Ik, mijn boogje blijft niet zo lang gesponnen, mevrouw Je bent ook erg ziek. Ja, ja was, ik ben ja, heel erg verkouden, dat mag, mag je zeggen. Ja. Uh, in de peilingen staat de PVV op nummer uno en jullie op nummer Ja. En jullie hebben wel een paar punten die overeen komen, sociaal-economisch. Jullie zijn allemaal niet zo liefhebber van Europa. Het zou mogelijk zijn dat als er verkiezingen komen, dat jullie een coalitie zouden kunnen vormen. Nou, u zegt net al: ik ga verdikken niet met die gasten op één veld staan. Gaat u wel met ze in één uh, uh, regering zitten? Nou, ja, dat lijkt me schier onmogelijk. Om, Kabinet, om, een aantal, om, om een aantal redenen. Um, het eerste is dat ze uh, zeer onbetrouwbaar zijn, opportunistisch in hun politiek. Onbetrouwbaar. Ze hebben nog ja. aan alle afspraken gehouden bij Rutte 1? Nou, dat valt. Alleen bij het liepen ze dat weg, valt uh, reuze mee, maar ze, ze wisselen ook nogal uh, van standpunten. Dus ze zijn in die zin niet heel uh, consistent. Het tweede is: uh, wij gaan natuurlijk zelf proberen de grootste te worden. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar, En het de derde en dom, is dat er dom, gewoon dom, ook dom, hele dom. grote verschillen zijn en dat de PVV gewoon één uh, nou ja, um, uh, groep mensen met een bepaalde achtergrond... toch echt wel heel erg het land uit wil hebben. De negertjes... Uh, nee, uh, mensenmen is de mythische achtergrond. En wie weet in de toekomst ook andere groepen. En uh, ja dat gaat gewoon niet ja, samen dus met sluit waar het wij voor staan. Nou ja, dat is gewoon haast onmogelijk. Ja, maar dan wordt het heel lastig ja. als jullie groot worden. Met, met wie dan? Nou, ja, ja, want ja, want ja, jullie ja, vinden de PvdA nee. ook een stelletje zure Ja, Nou, Dat is, dat, niet dat is meer. natuurlijk afhankelijk van, van het verkiezingsresultaat. En uh, één ding, uh, dat werkt zo. Op het moment, uh, hoe groter je bent, hoe sterker je bent, hoe meer je te zeggen hebt. Ja, ja. Alleen... Ik wil me ook niet heel erg op die... want dan gaan we weer hè, van, oh. van jaar tot jaar, van verkiezing oh, tot verkiezing. Het gaat natuurlijk om wat wil je met het land? En ja, welke ah. keuzes kunnen mensen maken? Wil je inderdaad door op nou ja, dat failliete neoliberale beleid, noem ik het toch van de afgelopen decennia, wat ons crisis op crisis brengt... of zeg je, we gaan het roer echt omgooien... en we gaan andere ja. politieke keuzes maken. Hartstikke leuk, maar 76 ja. zetels gaan jullie die krijgen. Nee, natuurlijk nee, dus niet. Dus je moet met iemand samenwerken. Nee, maar wat als je ik, iedereen wat stom vindt, maar, wordt het lastig, hè? He? Wat ik maar wil aangeven, ik vind niet iedereen stom. Nou, bijna iedereen dan? Nee, ook niet. Met nou, de welke partijen zou je wel in de coalitie ja, gaan zitten? precies. Ja, Noem ik vraag, eens een paar. Vraag nou eens naar de positieve ja, kant van de zaak. Oh, ik vraag even naar de positieve ja, kant van de zaak. Ja, wie wel? Nou ja, uh, met, Zadde, met, die ja. Partij, Zibrand, met, met die partijen... Met die partijen die... Alexander uh, Die uh, zoveel als mogelijk van je programma Brand, oh, oh, ja. Kunnen, ja. kunt realiseren. Ja, en dat is dus bijna nobody. Ja. En uh, als dat nobody is... Uh, omdat uh, al die partijen uh, stomme, stomme politiek willen... en door willen gaan met failliete beleid. Ja, dan nog maar even in de oppositie. Ik bedoel, uh, regeren is een middel. Net zoals uh, oppositie ook, het is geen doel op zich. Het doel is dat we uh, Nederlander mooier, uh, Nederland mooier willen maken. En daar gaan we alles voor doen. En hoe dat gaat lopen en hoe dat gaat uitpakken... Dat zien we dan, uh, mannen. Ja, maar hartstikke mooi en lief, hoor. En aardig ook. Dat is helemaal niet, uh, nee, maar niet. ik vind het ook wel leuk dat je even wel naar voren kijkt. Hè? Dat, wat, met wie gaan we dan? Met, hè? Dat is allemaal leuk. Ja, zijn. wat ik zeggen. Maar er, er zijn stem heel veel de partijen. De SP is een stuurloze stem, want ze weten allemaal niet wat ze willen. Nee, dat is niet waar. We hebben een programma en dat programma... nou ja, dat was natuurlijk de afgelopen verkiezingen... Uh, de, de zogenaamde linkse vrienden... die hadden ook een, een, een wat sociale programma... en een ander programma dan de VVD. Uh, wij hadden heel graag gewild... dat uh, in plaats van dat Diederik Samson direct Rutte... die die nacht geloof ik al onze nek vloog... eens een keer naar links had gekeken. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Uh, maar dat lag wel voor de hand. Maar er zat helemaal geen meerderheid in? Nou, los daarvan, uh, inhoudelijk ja, maar daarvan, zeg maar. Dat is wel nee, belangrijk. maar wacht nou, wacht nou eens even. Oh, sorry hoor. Dat is ook belangrijk, moet alleen je bitter, moet ergens he? beginnen. En als je een blok kunt vormen met twee, drie partijen die een sociaal programma hebben aan de linkerzijde, ja. uh, dan kun je ook kijken hoe kunnen we dat uitbreiden. En dan ontstaan nieuwe mogelijkheden. Maar als je dat niet doet, ja, dan uh, beland je met uh, Rutte. Hoewel het met de hel lijkt, heeft. Dat, gelijk een beetje. dat was al slim geweest van Diederik achteraf. Doet u zo, zo boos tegen mij omdat ik ziekig ben? Omdat dat vrouwen ja. vaak een hekel aan ziekige mannen hebben? Nee. Nou ja, je bent wel je een beetje wel zeurderig van. Je bent het is onwaarschijnlijke zeikerd <laughs> met ziek hoor, trouwens. Je ziet er ook een beetje akelig uit trouwens. Het zou fijn zijn als jij het voor me op zou nemen. Ja, maar je ziet het ook bleek. Ik ben nee, gewoon blij doe, dat het ik ga ja, helemaal. Je is. Nee, je, je moet gewoon heel snel weer beter worden. Maar, ja, maar ik, ja, ik, ik, ik, ik, ik doe dat omdat ik even iets wil uitleggen. Oh, dat is moet, het ik gewoon. moet er niks achter denken. Nee, joh. Je oh. moet gewoon echt heel snel beter worden. Zeg, u bent hartstikke zwanger, hè? <laughs> en, ja. En wanneer komt het? September. Wat gezellig. Uh -huh. Dus, dus uh, als u met het reces klaar bent, kunt u gelijk in de zwangerschapsverlof. Ja. Wat lekker. Ja. Dat ja doet een beetje, net, tijdens net het reces in augustus uh, begint mijn verlof. Geweldig zeg. En dan ja. gewoon ook weer net klaar voor de verkiezingen hè, weer met ja. verlof. Ja. En Super dan eind timed. november ben ik weer uh, terug, ja. En wat wordt het? Een meisje. Een keertje? meisje? Ja. Oh, wat lief. Leuk, hè? Ja, ik ben gek op ja. Nee, maar ik bedoel, ik heb zelf ook een dochter. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ik niet. Rup het maar weer in, weet je wel. Ja, maar uh, kijk, het is, jongens krijgen jongens en mannen krijgen meisjes. Ah. Ja, zo is het wel, uh, mevrouw Karambeloet. Zullen we daarmee <lacht> ophouden? Want u begint een beetje moeier te kijken. Of ben nou, ik het nou. Nou, uh, volgens mij ben, ben, ben, ben jij. Ja, ja, je je je ja, ik heb Ik zie helemaal stukken. Gaan we sporten? Uh, gaan we sporten? Of Laten niet? we maar gaan sporten, joh. Ik weet het anders ook niet meer. Oh, ik, nou. uh, ik vond het wel weer uh, gezellig en inspirerend. Ja, we ik u hartelijk uh, danken uh, dat u uh, was. Het uh, ja, was hartstikke leuk. Ja, vond ik ook. Oh, echt? Vond u het echt? Ja, nee, echt serieus. Ik zou je het verder uh, willen vertellen. Want het is gewoon we hebben zo'n uh, reputatie. Het uh, is uh, ja. apart. maar uh, Bijzonder. Ja, ja bijzonder. Daar ja. Ja. is nou, iemand apart en bijzonder. Nou, heel zei, veel zei, dan wetenschap dan, in ieder geval. Ja, onwijs bedankt. Onwijs nou, bedankt. Maar, ja, Jan, ga je we Ja, even nee, ik, ik kon toch even Leo Driesen aan. Die is terug van een korte hè. Dus we gaan meteen lekker sporten met. Leo. Sporten. sporten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Hele goede nacht, Leo. Hele goede, nou, Hele goede nacht, Leo! Hele goede nacht, Leo! Leo! Die periode eruit heeft jou goed geraakt. Ja, maar... Dus Leo! Hé? Nou eh? Ja? Wat? Oh, ik ben je van kouwen. Ach, ik toch. Hé, <laughs> hey Leo. Uh, ja, ja. We gaan het even niet over voetbal hebben. Goedendag Jan, goeiedag Jan trouwens. Hey Leentje! Ik uh, zit uh, helemaal onder de epo, dus ik ben een beetje uh, misschien overactief. Mooi zo! He. zo. Hey Bouke Mollema, die staat voor nog nog op de derde plek bij de tour. Plaats. Wat? Plaats. Plekjes, uh, plekjes uh, waar, je, waar je gaat uh, logeren, of krabben. Plaats. Ja, ja. Plekjes, plek, plek, platjes, weet je wel. Nou. Bouke Mollema, die staat op, op de derde, derde plaats. plaats. Ja, plaats. Ben je er blij mee, Leo? Ja, en uh, Terdam op de vierde plek? Ja, ja. Uh, oh, nee, plaats! Alweer. Oh ja. Leo? Ja. ja. Kan Mollema winnen? Nee. <laughs> Echt niet? Nee. Waarom nou weer niet? Wat is het daarvoor? Hey, hè? Nou, de, hey, hey, mag ik even een paar dingen daarover vertellen? Ja, graag. Nou graag. graag, ja, graag daarvoor bellen we ook. Dus ja, ja waarom niet? Ja. Doe maar. Ja, nee, de toer is nog lang. De prijs nog ver. Wat? <laughs> en ik heb, uh, ik heb trouwens wel een. Uh, de tour ik heb is toch nog wel, lang in Parijs is nog ver. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk jullie ja. toch wel eens naar, naar, naar, naar die praatprogramma's zo die. Uh, nee, als, nee, nee de, de Max Meets kijken niet naar doen dus je, Niet Doe dus of je niet kijkt. Ik kijk het niet, ik kijk het ook niet. Oh, nou lekker dan. Wat hebben denk je je nou vertellen voor... met journalisten? Nou ja, ja Zoalist, nee, wel, ik heb gewoon voor. een bepaalde voorkeuren. Je moet alles ja. volgen om te kunnen veroordelen. Daar hebben we jouw voordeel, jij bent onze oordelaar. Nou ja, het was Tour de Jour is natuurlijk... Kijk jij het wel of niet? Ja, Tour de Jour is beter dan uh, Avond en de alle, alle, Alle, alle, alle, alle, alle andere wielenprogramma's. Ja. Uh, nee, nou ja, ik kijk wel naar alles, ja, omdat ik, is omdruk, is dat? Ik, werk, de ik werk. wie is dat, Tour de Jour? waar, waar hij voor van. werkt. Oh ja, en die andere ja. is van Mart. Ja. ja, ja nee, nee, dan nee, dan en ik kijk ook naar het Delfse Fivile Verlode. Ik ben sowieso voor Leonie van Mart. Frans is ook leuk. Maar volgens mij ging je geen antwoord op een vraag geven of je het kon winnen. vond ik daar mooi omheen of niet? Ja, ja. Nee, maar je ging iets vertellen? Nee, nou ja, nee, nee even het volgende. Uh, wat er aankomt is uh, nu eerst een rustdag en dan nog een etappe en dan, en dan komt de, tijd, de individuele tijd. De is er morgen tijd. rustdag? Ja, morgen is rustdag. Godverdomme, wil ik eigenlijk een keer gaan kijken? Ja, dan ga je wel eens kijken. Hé hey, maar Jan kijk je anders wel? Nou, ik moet eerlijk zeggen, Leo, ik ga nu even iets zeggen wat jij waar jij niet mee eens bent. Maar ja goed, daarvan ben je ook Leo Driesen. Leo! Uh, ik vind er geen ruk meer aan. Oh. Ik vind het, ik vind het minder leuk. Ja, nou, dat. Nee, maar, nee, maar nou, nou, nou, nou ik, ik heb jou, ik, ik mag jou graag, laat ik het zo zeggen, ik wou zeggen, ik wou zeggen, ik, wou zeggen, ik, wou eerst, ik heb je zitten, maar dat is helemaal niet zo, ik mag jou ja, graag, je zegt, je zegt, ik hou van je, dacht ik dat je ging zeggen. Ik ja, dat ook, ja. maar dat zeg je niet, dan weer niet op tv, nee, dan maar dan dan dat blijkt dus uit, uit wat jij zojuist zegt, blijkt dus overduidelijk dat je de afgelopen twee dagen niet gekeken hebt. Ik dat heb toch vandaag ook de hele dag weer gekeken, Leotje. Nou ja, trouwens, daar kun je toch met goed fatsoen niet volhouden dat er niks aan is. Het is een van de meest boeiende etappes uit de geschiedenis van de Tour de France. Nee, het was, een, was een waanzinnige etappe, maar wat, wat, wat geweldig, ik... Ja, wat geweldig! Gewel, ja, geweldig, maar wat, wat ik daar nou zo ja. grappig vind, is dat je, ja. dat je, de menselijke maat is terug. Nou, ja. en daar, als ik ergens niet op zit te wachten... Oh, dat is, je wilt jij wil gewoon, gewoon zo'n volgepompte voel, uh, uh, robot. Nou hier we één, we zeggen dezelfde woorden drie en ik hoor je dat zo graag wil jij dat volgepompte robot zien? Nee, maar joh god die die die die, die hoe heet het die gozer die de, de, de tweede staat en die er opeens op 18 minuten rijdt die, die, die Ja, dat is toch mooi. Dat is nou, dat is nou, uh, daarom kijk ik vroeger ook naar het schaatsen. Want dan zag je op de 10 kilometer, zag je nog uh, renners helemaal compleet instorten. En, en, en, en tegenwoordig schaatsen ook steeds minder leuk, want ze rijden gewoon rondjes van 30.3, 30.3, 29, 39. Weet je wel, ze weten precies welke tijd ze aankomen. En dat was in de wielrennerij ook een tijdje zo. Maar ik heb toch ook maar de indruk dat het een beetje schooner aan het worden is, nog niet iedereen. Ja, nee, het zat er niet en misschien zal het ook wel nooit komen, maar er zijn er een hoop die wat schoner rijden dan ja, okay, tweede. En waardoor ja. er zoveel variatie in de koers zit. Ja, maar maar dat het anders. Bauke Mollema kan dus geen tijdrit rijden. Ja, dat kan hij wel, maar niet zo goed als, als de echte specialisten. En Vloem is een erkend goede tijdrijder. En, en een goede, en, ja. ja, dus die kan ja en Froem gaat het gewoon winnen ook, Maar okay. Bauke Mollema dan tweede. Ja, dat zou kunnen. Van verder Val, wat ik maakt keurig dat kan zomaar. Van Verde is, uh, nadat hij twee jaar als is geweest, een kwetsbare renner geworden. Omdat hij het wel uit zijn hoofd laat om nog te experimenteren. Nee, ja. en, en, en, en, en zo zijn uh, die, die andere renners die daar in de buurt staan, in de top 10... Ja, zijn renners die uh, vandaag sterk zijn. Je ziet het, dan komt dat door. Je ziet het aan Evans, je ziet het aan slecht ja. Gisteren een slechte dag, vandaag een stuk beter. Ja, dat is zo grappig. Worden ze oud? Ja, dat is hartstikke zijn leuk. zijn ze gewoon dat het wielrennen zo geprogrammeerd is en dat het minder leuk is dan vroeger. Ja, dat, dat, dat, dat ja, ik hoor wel veel van die op de radio zeggen, ja ja, we hebben vandaag maar een beetje meegefietst... ...want wij zoeken, wij grijpen onze kans als er één etappe dan een beetje goed voor ons is, weet je wel? Ja, nou ja, maar die renners heb je natuurlijk ook. Dus, ja. Die, die, die, die, die kansberekeningstypes, ga ja. Nee, niet zozeer, maar gewoon, ja, kijk... Goh, ik nee, voor gewoon, kaal, zeg. Nee, maar zoals vandaag bijvoorbeeld, hè, die, die etappe <sus> werd, werd vroeg, die werd Goh, een beetje gekregen, want je had geen ploegmaatje om zich heen. En dan en, uh, kon je wel zeggen, ja, dan moet ze nog weer gaan aanvallen. Maar ja, als je dan al, na de laatste middag al 30 kilometer moet dalen, dan komt Zoom er weer rustig bij. Ik dus vond het niet blijft... zo slim, de hele strategie. Want ze dachten ja, allemaal, ja, Vroem is geïsoleerd, Vroem is geïsoleerd. Er ging, ging de tegenpartij ging een treintje voor hem volgen hem volgende maken. No, no. Nee, wat ze gedaan hebben is ze nummer twee uit het klassement wegrijden. Ja. Want ze zijn allemaal een op plaatje opgeschoven omdat die Vroem op achterstand werd gereden. Ja, ja. Dus wel goed opletten, jongen. Ja. Nou, nee, maar die boutenbewerkingen van jou, die... Hé, hey, Vroem gaat dus winnen. En is Vroem, uh, dopilosi zo Zullen we dat gaan, gaan de komende week, lang die niet toe dopilosi Twee weken of zo, drie? De dus Suriname nee, voordat hij niks weken. heeft gebruikt. Ik heb het gewoon even opgeloofd. Ik het is zo so saai. Dopeloosie. Dopeloosie ook. Nee, nee, nee, nee. De Skyploeg, die trainen gewoon harder dan anderen. Hé, hey, en het negertje. <laughs> Hoe, ging het ne Hoe ging het negertje vandaag? Wat? Het negertje-affaire. Heb je de negertje-affaire een beetje meegekregen? Ja, mee dat, uh, dat, dat, dat was inderdaad. Dat uh, uh, was heel raar. Ze hadden nee, het he? over uh, Razer, daar, dus een uh, renner uit de ploeg van de Eurocar, uh, uh, en, en die vond het opmerkelijk dat, dat zo'n donkere tintige jongen daar op de fiets uh, uh, rondreed en ook nog een keer op niveau. Ja. Die renner die vandaag voorop reed, de donkere negertje, uh, een negertje. Ja. Uh, ja. hij was wel heel donker, dus ik noem dat maar een neger. En dat ja. is al verbazingwekkend dat hij op een fiets kunnen rijden. Nou, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Een ah. neger op een fiets, hoe vind je dat nou iets? la. Ja, we gaan terug naar de tijd van Okie en Dokie nee, <laughs> maar... hoe, hoe sta jij in de kwestie Zwarte Piet eigenlijk, Leo? Nee, dat gaan we niet doen. Leo nee, is van, ja, de, P van de, de, de P van de A, joh. Nee, nee, maar in dit geval. Hartstikke uh, P van de A da, is hij. En daar reageert Humberto Tannen uit. Ja, nogal, hè. Die, die we trouwens uh, uh, heel ja, erg waarderen, Humberto. Goeie gozer. Nee, maar ja, zeker, zeker, zeker. Oh, zeker, ja. Leuk negentje. Maar, nee, ja, Roos, dit trek je terug. Nee, maar dat negertje, wat is dat? Ik hoorde het live. Om, het gaat om, kijk, dat je iemand zo kwalificeert kan je in je onschuld nog doen. Maar dat jij als analist van de NOS, want dat is geen clubbeding, die renner helemaal niet kent. Nee, dat dus is treurig. Niet weet dat, dat, dat hij een professionele wielrenner rondrijdt, dat hij in Versailles is geboren, nee, dat maar, hij al goede uitslagen ja, heeft gereden. Nee, maar dat niet. Als je dat allemaal niet weet, dan vind... doe je je werk als nee, analist dat is niet goed. Dat, dat je niet weet wie het is, dat is ja. een heel terug analist. Alleen dat heel Nederland, kijk ik vind het toch een beetje een domme domme een manier van uitdrukken. Ja. Maar dat heel, gewoon tegen Nederland dan weer over die boeren heen moet vallen. Henk Lubberding zit er toch een beetje voor de gezellig bij, die heeft toch niet echt een... Nee Henk Lubberding heeft normaal gesproken en daarom valt het ook zo op. Hij hele goede heldere analyses over koers en over renners. En weet hij meestal wel een goed verhaal te vertellen erover? Ik vind het een beetje een vieze achternaam, een Lubberding. Dat doet me een beetje denken aan een heel klein Nou, of een hele lange voorhoud. Lubberding. Nee, enorme vooruit. God, wat heb je daar? Ik heb daar een Henk-lubberding. Uh, Henk Ik ben geopereerd aan mijn lubberding. Ja, mijn lubberding. Nou, je kan heel veel vertellen nou, over die negentjes, maar die negertjes, maar die negertjes Lumberding die Lumberding hebben geen lubberding. Nee, die ja, nou, negentjes nou. hebben gigantische lubberdingen. Ja, dat is Daar kunnen ze kleine pittaatjes mee oppakken, staan! Nou, wat dat betreft was het natuurlijk wel vandaag Ik weet het, dat ze in een negentje op de fiets kan zitten. Ja, precies. Maar, uh, uh, over dood, nou, do ja. die heeft geen dove noten, die heeft dove kokosnoten. Leo. En trouwens, hij is een keer vreselijk gevallen. Hè? Toen ging spikte tussen de spaken. Ja. Maar ja, met dat soort grote lippen. Ja, daar ben je het nee, er toch niet eerder naar bezig bezig. Hij kan niet dalen, hè. Hij gaat die lippen open. Dit was, dit was een serie misplaatsen, grappig. Waarvoor nu deze excuses. Ja, sorry. Ja, bij deze. Ja. Een ja. gratis kip voor iedereen die boos ja, is. Noikie, noikie, noikie! Uh, uh, we moeten het we over voetbal hebben nog eerst. <laughs> ja, Sorry, nee, ik ben uh, helemaal klaar mee, zeg. Oh, uh, uh, helemaal... Nou, nou je goed, dan bekijk uh, het uh, ook door. Uh, Leo, wie wordt de kampioen nee. aankomend komend jaar? Want AS ja. komt nogal slecht in. Nou, hoezo? We hebben het een uh, enorme kanjer uh, ja. van uh, Barcelona uh, gekocht... Uh, ...die uh, uh, al zijn. 22 jaar oud is hij en, en nog nooit iets geraakt. Of zo. Een hele dubieuze staakwaarnemer. Dan moet ik nu voorstellen wie de kampioen wordt. Ja, graag, Leo. Nee, doe ik niet, want ik wacht tot 1 september als alle transfers zijn gedaan. Nou ja, waarom niet? Komt er nog een goede transfer in Nederland, dat je denkt, van, nou, dat weten de jongens nog niet? Ja, Harry Gommans gaat naar Telstar. Nou jongens, doe ik dat primeurje, laat ik jullie uh, lekker de nacht de nacht. Nou, wacht even dan, dan moet eventjes Harry Gommans naar Telstar hebben, de primeur staan. Dat dus... ja, is toch leuk? Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de jongens, luisteraars, het is niet te geloven, maar Harry Gommans, Harry Gommans, de, de Harry Gommans. Gommans, gaat naar Telstar. Waar die ja. vandaan komt, weet niemand! Ja, of niet, hè? Of niet. Of ja. niet. Ja. Dat, oh, mogelijk dat dat niet. In dat geval is het niet zo. Nou, dag Leo! Ik denk trouwens ook niet dat het gommans. Dat, dat zie ik wel weer een klein eh? weet je, weet je, Een heel klein gommantje. Zo'n je. Go zo gummetje, weet je met die, die, die, ja, een klein gummetje, zo. Je Die je eigen ja. potlood kunnen zeggen. Ja, zo'n gommansje. <tot -ie> gommans. God, heb je daarvoor iets kleins? Dat, ja, is, -ie. dat is mijn gommans. Had ik een zwaar ding omheen vroeger. Leo Dries, ja. mag ik je hartelijk bedanken voor weer een prachtige bijdrage? Ja, ik voel hem ook wel goed. Goed zo. Nee, inderdaad, ik ook. ja. Dag lieve Leo! Dag. Hey, is dat niet ja, ja. een leuke rubriek, lieve Leo? Dit is een hele leuke rubriek en we laten hem lekker zo. Ja. Oké. Okay. Hoi. Dag Leon. Hoi. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij draait meer kippetjes op de spit dan de plaatselijke keurslager. Onze Martin. Martin <muchas> is weer blij om bij jullie te zijn. En ik ga daarom deze week... Iets nieuws doen. Die thema kolum. In het thema van deze week is hypocratie. Deel 1. Waarom staan vrouwen massaal achter Helene mes? Dat wijf heeft een man proberen kapot te maken. Maar omdat zij een poes heeft, mag dat blijkbaar van die Nederlandse feministen. Als een man zijn roel duizend keer naar een vrouw had gemeld, terwijl zij dat niet wilde, was die vent vast en zeker een smerige hond die geen respect heeft voor die vrouwen. En dat, lieve mensje, is vreselijk hypocriet. Deel 2 Waarom probeert die Westen overal met druk die democratie ingevoerd te krijgen? Maar als diezelfde democratie die verkeerde man kiest, zoals in die Egypte, vinden wij het helemaal toppie als die Kiro dan door het leger wordt afgezet. Dus democratie, ja, zolang je maar de juiste persoon kiest. Want anders staan we achter die mensen die die democratie opverwerpt. Ook dat is totaal hypocriet. En dan nog deel 3. Ophef over christelijke idioten die hun kinderen niet willen inentelen tegen die mazelen. Een vader die dat ging uitleggen zat bij knevel en die andere zeikert te vertellen dat alles in die hand van God lag. Maar hij droeg wel een bril op zijn neus. Dan moet je niet zeiken, maar ook met je bijziende kop door die leven gaan. God bepaalt dan toch ook of je onder een vrachtwagen loopt. Wat een hypocriet. Zijn kinderen liggen in die handen van een verzone wezen. Maar meneertje gaat wel langs bij speccijfers als de schepper hem geen goede ogen heeft gegeven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik heb besloten om het minder vaak over overnodig te hebben, maar het nog meer te doen. Ja, ik had toch ook het gevoel dat Martin ook een beetje verkouw is. Ja, gek is dat. Twee dingen. Dion Graus is nog altijd lid van de Virtueel Grootste Partij van Nederland... en er is deze week een pony geplet. Reden genoeg om hem te bellen in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht aan Dion Graus van de PVV... Hey, goeienacht Janne, mannen. Hallo Dion, hoi hoi. Hé, hey, uh, lekker vakantie al, hè, reces? Nou ja, recess betekent geen vakantie. Het betekent oh, dat er God. geen commissievergaderingen zijn... Oh, en geen ja. plenaire vergaderingen zijn. Maar eh. ik ga van de acht weken, twee weken op vakantie naar Oostenrijk. In Oostenrijk? Ja, dan ga ik echt met een, met een lederoze... ga ik ergens boven de 2000 meter zitten... waar ik alleen maar moerenmompieren tegenkom. En dan... Uh, dan trek ik me echt terug naar de bewonde wereld. Maar even wachten, Dat die doet... jonge die gaat twee weken naar Oostenrijk in een lederhoze en wat kom je dan, <laughs> ja. maar wat kom je dan tegen? Moermeltieren. Moermeltieren? Ja, maar... Ik, ja, ik zit altijd boven de boomgrens, boven de 2000 meter, ergens in een heel verlaten doopje. Kijk, in de winter is het te druk, omdat er een, een skigebied is, maar in de zomer kom je er geen kip tegen. Nee, maar en we hebben we wel moermoltieren. Dat... Maar wat zijn ja. moermoltieren? Moermoltieren, ja. ja. Is, dat met, is dat iets met de Limburgse schuttersfeesten te maken, of niet? Wat zeg je? het iets met Limburgse schuttersfeesten te maken, moermoltieren. Nee, nee, dat heeft er niks mee te maken, oh. maar daar ben ik wel vandaag geweest. Oh ja, ja, joh! Een... Nou ja, dat is toevallig. Ik ben op Limburg geweest, inderdaad. Hé, hey, maar Dion, wat zijn moermeltieren? Moermeltieren? Ja, het zijn knaagdiertjes. Het zijn een, je? Het oh. zijn een dus, uh, ah, familie. Marmotten, uh, zeg dat dan gewoon, man. Dan zit <laughs> een keer in mijn ledenhoze op een berg en dan kijk ik naar een marmot. Zijn die bedreigd? Gaat je vriendin ook mee? Ja zeker. Nou dan heb je in ieder geval één moment om naar te kijken. Hé oh. <laughs> hey, maar eh, zijn die, zijn die dieren ook eh, in gevaar ofzo dat ze uitsterven of eh? Nee nee, ben je gek, Maar die leven boven de 2000 meter. Ja dat weten we nou wel. En, en, en ze, je komt ze daar alleen maar tegen nou. en ja, je hebt er verder ook last van. Ze zijn heel erg mensen. Hé hey, laten we het dus even hebben over ja. andere dieren. Nou. Erg he van die pony met die, met die dikke snollen erop. Vreselijk hè Vreselijk hè Wat moet er ja. nou met dit soort mensen gebeuren? Zeg, van hele dikke wijven op zo'n klein ponnetje ja. nou. Ik ja, sowieso echt met dikke wijven. Ontzettende zieke, dikke vrouwen waren dit. Dus ze waren echt doodziek. Ja, dan dus hebben ze vaak last ziek... van zware botten, zeggen ze dan. Maar mohol. Ja, en, ja, en zo zie je nou, het, is dat bij de de straf hè, Wat ik zeg hè? Die mensen moet je gewoon in de gevangenis gooien. En ook water een brood zetten. En dat is ook nog goed voor de lijn. Nou, dus, nou dat dan vallen ze af, ja. Dat dacht ik ook. Maar hoe lang moeten we dit soort vrouwen in de gevangenis gooien, Diane? Nou kijk, daar ga ik natuurlijk niet over, nee. maar ik heb wel, uh, en dit is een motie van Lilian Helder van de woord voor de justitie en van mij geweest, dat er in ieder geval uh, zwaardere straffen, ook gevangenisstraffen voor dierenbeulen komen, maar uiteindelijk zal een rechter, want kijk, dat is het trias politica, de, de, dat is de rechtsprekende macht, ja, die zal uiteindelijk maar, de straf ja, maar opnemen. Je hebt natuurlijk wel gelijk, maar wat, wat, wat zegt jouw hart? Maar, als het aan jou, jou lag, Dion. Ik, ik zou ze zo drie jaar de bak in gooien als Precies. ik over Precies, drie jaar maar? Ja ja, ja, ja hè? Ik denk dat de ze, dan dus de zijn ze net 15 jaar overval, joh. Ja. Ik zou daar ja. 18 jaar van maken. Maar weet je nog veel belangrijker? Is, nee. Die mensen die moet je een levenslang verbod geven op het houden van dieren en op de omgang met dieren. oh ja. Dat, dat moet je doen. En ja, als je dan de familie van verkropt, die. Van dit was ook nog iemand die, die, van die, wie die paardjes was. Die zijn familie is nou ondergedoken. Ja. Dat klopt. Daar is altijd het nare. Dat ook mensen die er mogelijk ook niets mee te maken hebben, zoals familieleden. nog delen Gevaar, maar enkele mensen hadden er wel te degene mee te maken. Ze hebben al vijf mensen gearresteerd, hè? Ongelooflijk. In Alkmaar, Lochem en Lelystad. Dus, uh... Ja, het zijn gewoon een stelletje, vieze, uh, dikke wijven, zijn en die honden, uh, en Dat we. Maar, maar, maar, ook... maar denk je nou dat dat... Ja, zicht... jongens, en toch die een die mijn dierenpolitie, hè, Met alle respect, ja, hè, maar ja, zonder... Zonder mijn dierenplicht, wat ik altijd zeg, ja. was, was, was, had het nooit prioriteit gehad. Nou, dan dus jij... zijn nu nog steeds vrij 114, red een dier. Denk jij dat het porno was? Dat die dikke vrouw en, en, en, die, nou, en die pony. Dat zijn, denk je dat het ook zo'n afwijking is? Kijk. Dat er dan mensen zijn die het geil worden van een dikke vrouw of een pony? Ja, yes dat is wel. De, de, sommige sommige ja, mensen. denk ik. Waarom zou je het anders maken? Ja, sommige mensen die kicken erop dat dan zo'n. toch wel zo'n zo zo zo dikke. Je hebt ook paardenponnen, als je het door de hoeven laat gaan. Ja. Ja. En ook domineert, dan ook zelfs de nek om probeert te draaien. Ja. Ja, echt verdikke. Sommige... Een snufmovie ja. met een pony. Ja, en ze zijn net zo geestesziek als pedofielen. Ik vind dat echt. Ja. Dat, dat kun je allemaal over één kam scheren. Ja, die mensen doen, die ja. iets met weerloze wezens ja. doen, zijn allemaal dezelfde zieke geesten. Allemaal. Ja. en we moeten ze allemaal ja. opsluiten! Ja, dat ja, is toch. Hé, hey, maar Dion, ze hebben ook nog een wolf gevonden, een doodgelegen wolf. maar wel een wolf. Want, want de wolf was er niet meer, en, en nu hebben we er wel een je wel? Hé, maar Dion, een wolf is, is toch vraagt, hartstikke erg een wolf? Als je het mij vraagt, ja? ik heb de foto gezien, ik heb het niet zo dichtbij gezien, is het een hybride? Een elektrische wolf. Nee, de prius onder de wolven, die, die, die, die, die, die eten dan geen kippertjes op, maar die, die eten dan eikeltjes. Die, die leg je gewoon, die leg je die hybride, gewoon aan, aan de stroom zit. Ja, ja, die hybride wolf. Ja. En, en, en, maar je hoort hem ook niet hè, als hij loopt. Hè? Nee, maar dat is ja. heel gevaarlijk, hè, voor die kinderen. Ja, als hij, nee, achter, nee, als hij, als hij, als hij achteruit gaat, dan die hij poem, poem. poem, Ja, maar die, die wolf de, de, de, is hier aan het lopen en je hoort niks. Nee. Dus, ja, dus ja. daar worden heel veel van die hybride... Is gevaarlijk. Nee, maar van heel veel van die hybride wolven worden dus platgeneden. Net zoals deze hybride wolf. Want die auto, die hoorden er niet. Nee, je denkt, oh, fuck, een hybride wolf. Maar ik heb trouwens wel gehoord dat het maken van een hybride wolf... helemaal niet goed voor de milieu is. Het is dus heel slecht afbrekenbaar, die accu's Van die hybride, dat is de eerste kruising... ...na een wilde wolf, en volgens mij was het... Met een hond. Oh, het was voor de hond. 100% wolf. Maar, you know, een golden retriever, wolf. Syndroom, Waar iedereen het het roodkapjesyndroom. Zo... Iedereen is helemaal in paniek met, met die wolven. Kaptisch, maar die wolven zijn nou. veel banger... ...voor mensen dan wie dan ook. Ja lulop, dat, is, dat, is, dat, is, dat, zeg je, dat zeggen jullie dierliefhebbers altijd. Al komt er een, komt er een tyrannosaurus hey, in de bos. Weet jij he? hebt, Jan gek ja. Het roodkapjesyndroom. ja No. Sorry. Ja. Maar ik heb ook kinderen. He. En een, een rode ticokade-syndroom. <laughs> ja. En je zal wel zien. Dat was op het begin van jouw syndroom. Oh, nee, maar niet. Ja. Ah, precies. Nee, maar luister, Die beesten zijn natuurlijk wel heel gevaarlijk. He. Niet van niks dat Dr. Anders P. een lied van 23 coupletten oh. nou. heeft geschreven... Uh. over de wolf. Dat Tomsk gingen ze. Ja, maar Dr. Anders en er 37 P. kinderen zaten erachterop. achterop nee, maar als je het zo gaat beschouwen, is ieder dier een teek... ...is gevaarlijk, bij een weg het ook Je hebt ook bijen in de Tweede Kamer gezet, hè? Ja, en dat zijn er al. En zo zie je dat mijn motie, dat dat heeft gewerkt... ...op het platteland hebben we 6 à 7000 bijen geplaatst in de binnentuin van de Tweede Kamer. 7000 bijen is het waren En na twee maanden waren er 13.000. En zo zie je maar, alles wat Dion Graus aanraakt, wordt een succes. Wordt een succes. Want niet alleen die bijenkolonie, ook de PVV. De grootste partij van Nederland. Ja, ja dat is of zo in de peiling? Hé, hey, maar je ziet wel, hè? Jongens, ik heb toch vaak gelijk gehad, hoor. Jawel, jawel. Ja, je hebt altijd gelijk, uh, Dion. We willen je niet vernederen. Hey, ik heb de nationalisatie van de banken voorspeld. Ja. Ik heb het dichtdraaien van de gaskanaal de Rusland voorspeld. Wat op een gegeven moment is gebeurd. Dat afhankelijk daarvan worden. Ik heb de. de, de, de, de, ja, de dit wordt een hele lange lijst. Dit wordt dat realisering. Mij... Ik heb ja. exact. Mogen we dat op de website zetten? Dat we even nu verder praten. <laughs> nee, maar we kunnen het ook kort doen. Dan kunnen we gewoon. Uh, uh, uh, Dion. Vertel eens wat je niet hebt voorspeld. Want je ja, hebt bijna ja, ja. alles voorspeld. Dus één ding wat je niet hebt voorspeld. Voorspel eens iets nieuws, Krook. Ja, voorspel eens nog iets. Ik heb ooit een keer voorspeld ook, dat we ooit de grootste volkspartij in Nederland geworden. Dat gaan we ook niet. Nee, Dion, ja. iets wat nog niet is gebeurd, alsjeblieft. Ja, dus gewoon nu iets voorspellen bij ons. Wat wij dan over een half jaar bellen we dan terug. En dan zeggen we, nou inderdaad, Dion, dat had je weer goed gezien. Ja, nu een visie. Een visie. Ja, kijk, maar dat is... Dat, dat, dat, Nogmaals, ik heb het zo even niet klaar liggen, dat ja. moet ik eerlijk zeggen. Ah, je hebt gelijk ook, maar, laat ook maar, maar zitten. Dat zeg ik, ja. we spelen ook niet dat we ooit de grootste volkspartij van Nederland zullen worden. Ja, nou in de peiling is ja. het zo, uh, jullie zijn dik bovenaan. Ja, um, zegt die beelden, dat zegt niks. Maar nou, ja, natuurlijk, want peilingen zijn palingen ja. en palingen mogen niet in zout. Hé, <laughs> hey, maar Dion, uh, nog even één ding. Uh, als jullie de grootste worden, ja, dan word jij natuurlijk gevraagd voor een ministerschap. Zo duidelijk is het. Want je bent ja, een van de grootste Milieu, geesten. Milieu, denk ik. Ja, zo denk ja, en ik en een groot voorspeller. Sociale zaken. Ja, Welk ministerie ik... zou je willen hebben, Dion? Kies maar uit. Dus ik Jollem, zie. Maar ik ken mijn beperkingen. Ik ben, Beperking? geen, ik, ik ben een straatvechter. Ik ben een volksvertegenwoordiger. Ik ben een ridder, maar ik ben geen goed bestuurder. Ridder? Ik, ik kan me niet laten leiden door 800 ambtenaren. Je moet mij gewoon laten free-fighten. Ik, ik kan, je kan mij niet laten leiden ergens op zijn ministerie. Ik, ik heb wel de maar intelligentie Dion? ervoor. Oh. Maar ik, word je te veel geleefd en dan kan ik te veel uh, mezelf mijn ei kwijt. Ja precies, je bent gewoon ja, ik echt, ben gewoon echt een te, slim te slim daarvoor. Eigenlijk ja, iets maar... te slim voor ministerschap. Ja, ja, maar er is toch niemand doen. die met jullie wil regeren of wel? Ja. Ja. Nou, die komen er vanzelf alweer. Ja, Kijk nu op dit moment zie je al dat mensen zijn terug het komen. En geloof maar dat de VVD heel graag met ons in de toekomst. Ze, ze, zei, dat... ze worden scheidsziet van de PvdA. Ze worden scheidsziet van de PvdA. Ja, Dat is prima. Maar, luister eens, waarom ga je dan uitgerekend nu... nu het tijd dreigt te gaan keren? Omdat hier al die gasten van Vlaams Belang... en al die andere rare rechtsnationalistische partijtjes in Europa scharrelen. Wat is dat dan? Ja, want dat is gewoon om... Eh... Ja, ...macht en krachten te verzamelen eh, tegen die Europese Unie-molog. Oh. Mmm, dat is gewoon zo, want anders zijn we ook maar het Gallische Dorp hier. En vandaag dat wij ons samenpakken met een paar mensen uit het buitenland... ...die ook Europese unie kritisch zijn. Want we zijn niet europa kritisch. we zijn ja. tegen die Europese Unie. Nee, want Europa we zijn bestond worden, al ,right natuurlijk ja. de Europese ja. Unie. Ja. ik wil nog één vraag stellen en dan zijn we wel klaar. Ridder? Ja, jongens, kom. Het is, er zijn toch, als je ziet, en dat heb ik onlangs nog gezegd. Als je ziet hoe wij leven onder bedreiging, ook laatst Fleur Agen maar weer, die gewoon echt bedreigd is, belaagd is in nee, het park. Nee, nee, dat is vreselijk, en nee, dan mag niet. Leven, en dat we toch door blijven gaan, dan mogen wij zeggen dat we tot de laatste vaderlandse ridders worden, die strijden voor een beter Nederland, voor. Dieren, koning, vaderland en volk. Oké, okay, ja, maar, maar... Erin, Nee, nee, maar is dat vind een, ik prima. Nee, maar nee. het is niet zo dat jij zeg maar in het weekendje ook zo'n Harnas en een maliumkol <laughs> nee. aan het was een uitsmijder. Het was zo mooi. Nee, nee, nee, Sorry, ik nou, ik zie Dion dus je ook, je ook je eigenlijk je op zo'n klein ja, pony zitten. Ik met een houten zwaardje. En zo'n zo, zo, helm met zo'n klep op z'n kaart. zo'n die kwijt van z'n Dat door de bos. Kat, dat klopt, Kat, op. op, Op een Prius pony. Weet je wat? Dat die doe je ja, ook niet. Jongens, waar gaan jullie naartoe op vakantie trouwens? Wij gaan uit op vakantie. Wij houden dit land. Ik ben net even terug van een maand vakantie. Ik blijf ook in Nederland. Ik is de beste. Gewoon in Nederland. Ik laat hier mijn euro's. Ja, precies. Hoor Mark, hoor die ja, Mijn euro's blijven hier. En ja, ja, koop een what? auto, hè. Jongen, ik heb die betalen zelf met auto met een auto's auto. Ja. Hij heeft zelf met een verroeste zaad van 15 jaar. Maar jullie moeten een nieuwe auto kopen. Nou, nou dat gaan, gaan. gaan we doen ook gelijk, Dion. Hé, bij jou bedankt, he, maar Jan, bedankt. He, veel plezier met die marmotten. meter. En veel plezier en Eustree. Dank je. Heet Het Haags geluid. Oh, oh, oh, de liefdespanter ziet het somber in met de wereld. Dagboek van de liefdesspant. Als je een relatie hebt en de ander wil die op een zeker moment verbreken, is dat gerust kut. Als je een relatie hebt met iemand die er al eentje heeft, een relatie, is het nog steeds kut maar kun je moeilijk beweren dat je de breuk absoluut niet had voorzien. Je partner in bed heeft namelijk al een echtgenoot of echtgenoten... verloofde een vaste verkeering... en het is wijd en zijt bekend dat die niet al te snel worden ingeruild... voor een losse scharrel. Desondanks, het is kut als de ander het uitmaakt. Het doet pijn, je voelt je rot... en er is ineens geen lekker warm lichaam meer om je op te vrolijken. Dat wil echter niet zeggen dat je dan maar het huis van je ex in de as moet leggen met haar erin... om vervolgens op een lichtmast te klimmen en dan te ontdekken dat je te scheiterig bent om te springen. Het wil ook niet zeggen dat je dan je ex mag lastigvallen met duizenden mails, malle foto's en audiovisuele voorstellingen van je autoerotische lustbeleving. Eigenlijk moet je gewoon een grote jongen of een grote meid zijn... desgewenst een potje janken, jezelf een schoppen onder je hol geven... en verder gaan met je leven. Of niet, als je daar verder dan maar niemand lastig valt. Het is bloedirritant, kinderachtig en zwak... om jouw gekwetste zieltje de ander te verwijten. De ander die immers jaren zonder morren aan jouw foef heeft geslomberd... of penis, naar jouw gemekker over lichtmasten... of de wereldeconomie heeft moeten luisteren. En al met al toch best lief en aardig voor je is geweest. Het gaat niet door. De koek is op. Het boek is uit. Deal met dit. En heb een beetje respect voor de keuze en het leven van die ander. Jouw ander tot voor kort. God almachtig van een zielig gedoe. Dagboek van de liefdespanter. Nou Jan, dan heb je een punt, jongen. Je kan nu ook gratis bellen naar 01012 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is de Tour is geen ruk meer aan. Maar nog even verder over Power de Feministe Helene Mees. Wat er gaat het de hele avond over. Zij stalken, dus hij ex-minne werd veroordeeld wegens stalking en dreigde het gevangen te vliegen. Goede raad en borg was duur. En toen kwam de loodgieter. We bellen even met Engel loodgieter Leon Alfonso. Very good night, uh, Leon Alfonso. Very good, very good. Mister... Mr. Alfonso, we've we've know, we've we've met you as the, uh, the as the saint who, who bailed out Mrs. Mays from, from jail. What the hell were you thinking? She's an underdog, okay? Uh, yeah. the, simple fact, the simple fact is that this guy is a titan in the economic world, all right? He has high political power, and nobody was doing nothing for her, none of her friends, nobody... I mean, this woman was an NYU professor, okay? She speaks five languages, she wrote three books. Yeah, that's, I mean, that's right, but she also stalked the guy and send no, no, no, pictures of no, no. dead birth. Relax, sir. relax, relax. Those are allegations. They're called allegations. You understand? There's two sides. Well, how come his emails haven't been sent to the news yet? Ah. Huh? How come there's no context in regards to the emails that she sent? You ah. I mean, he had a beta. I mean, listen. Listen, they met in 2008. She wrote her thesis, okay? And she, she, she, she thanked him, okay, in her preface. I mean, apparently she was in love with the guy since... 2008 or thereafter, all right, they haven't put no dates in regards to when they broke off their relationship. What date did they break off their relationship? Was it a month ago? Was it a year ago? Uh, I mean, come on. Second of all, the guy's an adulterer. He's cheating on his wife. They didn't write nothing about that. All they say was he, he had a former mistress. Like, I guess in Holland, it's all right to have a mistress, right? There's yeah. nothing wrong with that. No, no, no. this is not true. We, we, we all are, have a mistress. We are a oh, okay, We Godfrey. And another thing, too, I'm very disappointed that the Dutch consulate. For not stepping up to the plate and bailing this lady out. I agree. I agree with you. Okay. So, what made you, so what made you... I what a you? guy off the street that just felt bad. It was Independence Day, and I did the right thing. What do you want me to do? Uh, no, I, I want you to do this. Exactly this. Do okay, you... I got news for you. I got, I got breaking news for you. I what is a YouTube it? Video, I made a YouTube video tonight. You did? Okay. Tell and us. It's going to go wild. It's going to go viral out in Holland because both of them are from Holland. Okay, they are. And it's I wrote. I wrote my own article. Not only defending myself because of what they've been putting all over the news about me, but I also wrote an article in regards to this, uh, you know, uh, uh, econ economist that put the charges against her. Yeah. So when you get to read this article, I sent it to the post already. But they you'll see when you when you see the YouTube video tonight. Give us, it's, give it's, us the I, highlights. Give us the highlights, please, Mr. Alfonso. Oh, okay, the headline is "Preaching for pl Preaching Plumber Speaks." The Preaching Plumber. I like it. Are you, very, are you a very religious man, Mr. Alfonso? You heard what I said? The Preaching Plumber Speaks. That's the name of the headline. Excellent. Uh, very nice. Uh, but uh, it, but uh, it thousand uh, $5,000. That's a little bit, a lot of listen, money for... Listen, listen. Uh, are you joking uh, uh, me or something? The ladies were, I mean, come on. The, the, the guy who had to put in just now, he just bought a, a $4.5 million a pad in, in Manhattan. Yeah, that's all right. You know but, I mean? but, but you're a plumber. You, listen, you, you listen, just spent $5,000 on, on a woman he, you don't know. You got to understand something. The guy, the guy, okay, William yeah, Buter, of course. William Buter, okay, is an adulterer, a cheater, and that should be exposed. Yeah. I want to see his emails, okay, because nobody has seen these emails that he has sent her over right, the past right, two right. years. So, you what, are you. Wait, are you... wait, let me ask you a question, a serious question. <laughs> yeah. What's a thousand emails in two years? What does that average out to? come on, do the math. Are people stupid? Well, you can send some emails with a few words. I know, okay. Supposedly, she sent a slew of them within a short period of time after the so-called cease and desist letter. Okay, listen. Show me the evidence. Show me the proof. Show me the money. Mr. Alfonso. Have you ever done this before, or is this a one-off? No, no, no, no, no. No? I've done nothing like this. All right. Put it on my heart. Mr. Alfonso, another question. Did Mr.. Mrs.. Mace already thank you? Listen, I don't expect her to thank me. She's.. She, she did not. ...under an order to keep her mouth shut to everybody. This is a high profile case. This gen.. This, this gentleman, he's not a gentleman. This adulterer, okay? Is is has influence through yeah. all governments throughout the world. I understand, okay. but, but when you pay $5,000 for somebody you don't know, and, and, and that person, uh, and you want to know what you want to know what you can take a the word, but if you watch the YouTube video tonight that I made, yeah. then you'll see everything and you'll hear everything that. I have but to say a little thank you uh, is okay. Uh, listen, a little thank you. No, it's not. For The simple fact is that she's under an order probably by a lawyer not to speak to anyone, anything. Okay. okay? Do you want so to have an affair no with her? Me, I would understand. Mr. Alfonso, do you want to have an affair with uh, Mrs. Mace? Of course not. Mr. Alfonso No, of is... course not. Of course not. You, are, happy, you, you are a happily married man. Tonight? And if you watch my YouTube video tonight, then it'll explain everything, Yeah, okay? I understand, I understand. Englandos, But when I, I pay $5,000 for a lady I don't know, I want to um, you know have I, mean? I know you're on a radio show out there in Holland, yeah. and you got to try and make some good business. So yep. I'm, You're giving you some good business right now. All right. I'm not a joke. You're not, a, not a joke. I'm a serious person no. who has compassion for my fellow human beings. Fellow human beings. Put that in yes. place, okay? Excellent. Where yeah. can God we find... You and your family have a wonderful day in Holland. Mr. can oh, where can we find the video? Oh, Vuile smerige rot, Jink. <laughs> Nou, meneer Alfonso is iemand die in God gelooft. En vindt het overspel, Jan. En dat is, dat is, ja, het is natuurlijk ook vreselijk. Dat dat gestraft moet worden, zeker. Ja, hallo, als maar dan wij vinden het wel een stal. En daarbij, als je 5000 ja, ja. dollar betaalt, mag je toch wel hopen dat je een beetje poesie krijgt van die mensen. Hoe zit het nou? Zo ben jij. Wat een zeik het zeg. Maar vanavond dus op YouTube, God mag weten... waar de film van de heer ja. Alfonso... waarin ja. alles wordt uitgelegd en blootgelegd. En Willem Buiter met je 4,5 miljoen euro waard zijn... dat weet ik veel. Ik vond het niks, dit. Een ja. velende loodgieter. Ik hoef hem niet, hoor, als mijn kraantje nou, lekt. Oh ja, moet je je horen, als, ik, als ik ooit opgepakt word... waar ik meneer Alfonso... dan, dan mag je mijn best vrijkoop, hoor. He? En die vuile, en dan, smerige uh, loodgieter... Die godverdomme de, de wijf, die gewoon kerels kapot aan het maken is. Wie? Die, die, die, die, die mees. Oh ja. En, en die hangt godverdomme bij de echte, aan de telefoon maar op. Ik denk dat die... Uh... Die gozer moet de bak in. Ja. Ik geloof niet dat het strafbaar is. Plummer! Oh. Maar Zouden we eens afgeluisterd? Ja, het zal wel weer. Nou, hang maar op. Ik ben, ja. er... oh hij heeft hem opgehangen. Nou, ik oh. ben er wel klaar mee. Goed zo. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja. Het zogenaamde nieuwe wielrennen, daar bedoelen ze natuurlijk dopingfrui mee... ...maar dat is natuurlijk niets anders dan er moet nog iets gevonden worden... ...wat daar nog niet meer te vinden is, is helemaal niet zo leuk. Liever gezegd, de Tour is helemaal niet meer leuk zonder die duidelijk gedrogeerde mafketels. Dus, bel gratis 0800 21 geef je mening over de stelling en de stelling van vanavond is... ...de Tour is geen ruk meer aan. 0800 1121. Nee, nee. Gaat het dan? Ja joh, ik ben een beetje verkouden. Niels? Oh. Hallo? Ja. Hi, hallo. Hey. Ja, ik hoor je even zacht. Uh, ja, dat komt ook even zachtjes Ja. Het ja, is in tijden dat jij normaal de telefoonnummer kan noemen, dat mensen kunnen verstaan waar ze naartoe moeten bellen. Denk je niet goed of wel goed? Wel. Ja, dit keer was het goed. Oh. 0801121. 1121 Dat is het nummer inderdaad. Maar wat zei nee, maar, ik dan uh, voor één. 011! Janno's? Oh. Ja. Waar ben je naartoe geweest op vakantie trouwens? Doordat dat nog niemand gevraagd van jou geloof ik. Nee, dat is wel waar. Ik was in Mexico. Als je in Mexico. Mexico. Moet je weer doen dan? Nexie? Dat is ook gewoon het landje, dat wil je toch niet Mexi daar, dan niet gevonden. We zijn in Mexico? het land van de namen. Ja, maar uh, Jan Eemskerk. Ja. Je krijgt de groet van Richard Koning. Ik ben momenteel in de huizen Koning. Meen je niet? Ja, dat meen ik echt. Ik ben Ongeloofl hier ik kan het wel wakker maken Ongeloofl voor je, maar dat is wel langzeker. Nee, doe dat maar niet. Is Richard Koning? Nee, doe ik dat niet. Hey, maar uh, Jan Roos? Ja. over, over de stelling? Uh, Wat was de die stelling? Toer, die, die toer, die is, uh, geen ruk meer aan. Meer. Nee. En denk Mag daar maar even... eens over na. Ja. Tot volgende week. Was het hem, nieuws dit? Jezus. Jezus. <lacht> Wat een geluid. Ja. Dat is een hele is toch ja, vreselijk, ja, he. is Heb je niet een plaatje, toch? He? Nee, heb je niet een plaatje daar? Ik heb geen zin in die mensen. Welkom, Michiel, kom maar. Joe. Nou. Um. Uh, uh, is Fred Ziplink genoeg? nog? Nee. De, de, de, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. dat, bedoel, dat is een grapje. Oh. Nou, nee, Roos, nee, ja, laat dat je terug bent. Fred, goed gedaan. Dankjewel. Maar wat is de stelling? De toer is geen rug meer aan? Ja. Even, even kijken hoor. Ja, nee, Want dat is Geen rug gedacht. meer aan, dat ding duurt nog uh, anderhalve weken. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is ook <laughs> erg. Dus als je bijvoorbeeld dit radiosaison zorgens aanzet, Michiel. Dan, dan begint het al, met die Gio komt dan, die man. En die heeft dan nog helemaal niks te vertellen, want iedereen slaapt nog. En het gaat de hele dag zo door. En, en dan hoor je echt, als je een ritje van een half uur hebt, hoor je twintig keer hetzelfde verhaal. Over waaiers die niet waaieren en ja. bergen die niet bergen. Oh, dat ben ik verkousen. is saai, jongen. Ik heb ja, die... dat nog gehoord. Ja, nee. je, ben jij wel een fan? Nou, ja, nou, nou, nee. Ik, ik, ik luister wel op, naar Radio 1, dus. Ja, ja dan krijg je het gratis bijna. Je komt er niet vanaf, hè? Ja. Oh. Nou, ik ben helemaal gestopt. Ik heb Wimbledon zitten kijken. Oh, was leuk, oh, ja. Ja. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk is het zo dat Fred Sieblink was een beetje de, de Djokovic, ja. Maar nu is Andy Murray terug. En dat is van Jan Roos. Oké, okay. dat vind ik wel aardig. Dat is een compliment. Mm. Toch? Dat ja. nou, vind ik wel, maar uh, goed, Ja, ook nee, hartstikke aardig van je. Ja. Nou, nou, nou willen we, we, we nog een plaatje aanvragen? Of, of doen we dat niet? Uh, ja, ik wil graag een plaatje aanvragen. Welk plaatje wil je graag? Nou, dat, dat maakt niet uit. Oké, okay, dan doen wel. we dat plaatje. Doen we het? plaatje. Okay. Bedankt, hè? Ja. ja. ja. Daag! Daag. Wat een geleuter. God kan lezen. Ik ben nog verkouden. Als je Mark even wil vragen of hij wat te vertellen heeft. Hi, Mark. Oh. Is dat, Hallo? de ja, Amerikaan? Ja. Nee. Oh, is het uh, Alfonso. Alfonso weer? Mark, ben jij het of is het meneer Alfonso? Ik, uh, ik ben Richard en ik wil me graag. Uh, uh, ja, ik, ik, ik schaam me heel erg voor, uh, voor Niels. Ja, dat begrijp ja. ik wel, want het was, het was niet best. Nee. Nee, hè? Uh. Oké. Okay. Ik zet even een plaatje op uh, kabouter. Ik, ik heb weer gezien. Hey. Weet je wat het is trouwens? Ja, ik, ik ben heel verkouden. Dit is uh, Make It With Chew van de Queen's of the Stone Age. Met Chew? Wie is ja. dan Chew? Weet Ik dat Misschien en... is het een wel een beetje een beetje Ja, maar dat, dan, begint, dan, dan dan dan denk een uh, even een plaatje, een we een hoeven te leuteren met die mensen die een die een beetje En dan een beetje een beetje een beetje With Chew. Maar wie is dat Chew? beetje ik Weet een niet. Wacht even. <middels> I'm meuk uitgeluisterd, maar dan weet ik nog steeds niet wie die chew is. Maar jij weet wat het is? Nee. Interesseert het je? Nee. Chew. Was dat niet eten? Nee, tjew. dat schrijf je anders. Oh, dat schrijf je anders. Weet je, we gaan... Ciao trouwens dan, hè. Tjew is eten. Tjew is kouwen. Ja, ja. Even Engels. Maar... Um... Wat maar ik, we gaan niet meer uh, dat uh, inbellen doen. Nee, dat wou ik net zeggen. Nee, dus, ik wil het gewoon Lekker zat. laten gaan. Ik bedoel, weet je, we hebben vast nog wel een plaatje. Of we nee, we, we gaan even, even naneuken. Ga lang naneuken. Oh, de naneuk. Een spectaculair begin van de naneuk is natuurlijk alweer... dat we volgende week de bekende mystery guest hebben. Nou ja, We hebben nog niemand, bedoel je? Nee. Hé, hey, help, mag ik je wat vragen? Ja, hoor. Hoe vond je dat ik er weer was? Ik vond het wel gezellig, hoor. Meen je Dra dat nou? Wel gezellig. Ik vond het zielig zo zielig dat je verkouden was. Nou, ik ben best wel verkouden, maar, maar had je me gemist? Ja, ja enorm. Ja, ik bedoel, ja, Fred is een hele aardige man. Ja, en, maar ja, maar maar dat ja, is, wat, ja is, wat kan je erbij? Uh, het is toch geen Jan Roos? Nee. En, uh, nou ja, en, en omgekeerd ook niet, trouwens. Maar goed is dus ook, anders had ik het verschil niet gemerkt. En uh, nu dus wel. En het is uh, fijn om weer op een vertrouwde, rustige plek in te zitten en jou het gillen te laten doen. Ja, dat. Uh, ja. Daar, uh... Ondanks mijn, uh, laten we zeggen, uh, redelijk heftige verkoudheid, want zo. het is een flinke jongen. Oh, jongen, jongen, heb je de webcam aanstaan eigenlijk? Het is echt verschrikkelijk om aan te zien. Van mij krijg je ook allemaal pusbulten. Nou. nou, dat is dan niet zo. Oh. Dat vind ik een beetje jammer. Maar ik uh, vond het leuk om er weer te zijn. Uh, volgende week, uh, we kunnen het wel hebben over volgende week, maar we hebben dus volgende week nog niemand. Nee. Denk ik, Dus al wel leuk. Nou, we kunnen het hebben, dus ook wel aardige keer voor de verandering. meestal moeten we ons om ijs haasten. Maar uh, wat vond jij nou het leukste van vandaag? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, erg van mezelf heb genoten. Ja, nee, met, behalve jezelf dan. Nou, dat vond ik Siebeck ook heel goed. Nou ja, precies. En uh, La Villarro zeker. Ja, dat vond ik een hoogtepuntje. Nee. Nou, ik moet zeggen dat ik erg gelachen heb om Dion. En met name dan de Wolf. De, nou, de, de, je, de hybride ik Wolf. Vond, uh, <laughs> ik vind Dion Graus vind ik een heel aardige man. Ja. Maar die gaan dan in een lederhoog op 2000 meter hoogte zitten... en naar een onverpoem van te kijken... <laughs> Je neemt de democratie toch niet meer serieus. nee. dat hierin, dat wij hier ook een generaal El Sisi hadden? Zo, ja, die Jennis kunnen we dat vragen om op de laatste overgebleven. Dit doen we trouwens ook niet veel vaker, hoor, die naneuken zo lang. Nee. Want Ik begin nou een beetje voor de katse kut weg te lullen. We hebben een solo, wacht maar even. Wat was dat nou? Dat is een solo. Nou, laat de heer Goos even gitaar spelen dan. Stelling was het niet vandaag. Nee, maar die stelling, dat die, dat die hele interactie met het volk, dat, dat, wil ik, dat wil ik eigenlijk gewoon vanaf. Ja. Dus dan moeten we. Het... En eindelijk schiet je er weinig mee op, hè, met de interactie met het volk. Nee, maar we moeten dus de, hoe heet het, de stelling eruit pleuren en ja. uh, het spel. Ja. Alhoewel, dan missen we wel Josephine, de vrouw van Joop van nee, We hebben er een toch een speciale rubriek voor Josephine. Josephine, laat je Tieten nog eens zien. Kan. Oh, nee, ze is heel oud. Dat denk ik ook. Nou, dat is het maar niet. Nee. Kunnen we al ophangen als volk? Iets met, God, tieten, zegt iets is met tieten. tieten is op zich wel leuk. We hebben al een tijd lang niks met Tieten gedaan. Ik mis Bobby Ieder nog wel eens. We hadden hier laatst namelijk weer een prostituee toen je weg was. Oh ja, joh. Dat was alweer zo'n, ja, dat je denkt van... Wat moeten die mannen toch met die prostituees? Eerst die oude vrouw, weet je niet. Toen hadden we die Patricia Perkin op een zeker moment. Ja, die door dat interview is de lamp gelopen. Met je blaak, dat hadden we nu. Oh god. Maar dat je echt denkt van al de prostituees die wij hier in de studio hebben gehad... Zou ik het met geen één kunnen? Nou, ik zou met duizend euro toe... Zou ik... Dus dat is toch op zich opmerkelijk. Nou, die, tw die geile tweeling uh, uit Almere, die, die, die, die van de, de de, de slappe oude hoeren. Daar nou zou ik voor geen 2,5 ton op weet je dat? Nee, dan ben je bent echt serieus. Hey. Maar ja, je zal maar in... Uh, hoe heet het? Je zal maar in... Uh, in nou, voor 2,5 ton trouwens wel. Utrecht zitten, eh, als hoerenloper. Zo zie dat. Een ton per persoon. Dan gaan ze een syndicaat oprichten nu, hè, voor hoeren. Ah, weet je wat, een ton met z'n tweeën, waarom? Ja, ah, weet je, het is toch ook... de het... pompje even door, ben je zo klaar. Nou, in ieder geval, het is afgelopen. Godzijdank, wat uh, niet alleen jullie bij de doodziek voor de slap houden, maar wij ook. Bedankt voor het luisteren naar Echte Jannen, uh, met de echte Janne, Jan Heemsekerk nou, en Jan Roos. Het was heel gezellig. Volgende week zijn we terug en volgende week hebben we Mr. X hier op uh, bezoek. Dus we moeten even heel erg op, uh, op zoek naar uh, minister X. Bedankt voor het luisteren veel plezier. En uh, maak er een mooie week van. Ik ga ja. naar het strand. Dikke weer. Doei, doei. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Hé, hey, maar Dion, wat zijn moermoltieren? Het zijn uh, knaagdiertjes, oh. Het zijn een dus uh, ah, familie. Marmotten. Van marmotten. zeg dat dan gewoon, man. We zeggen, is in een keer in mijn ledenhoes op een berg en dan kijk ik naar een marmot. Er zijn die bedreigd. Gaat je vriendin ook mee? Ja, zeker. Nou, dan heb je in ieder geval een marmot om naar te kijken. Doo! Oh. <laughs>